4 uur. Ja, ik zou een mooie We zitten elkaar, hè, geeft niks. Het goedemiddag, Lucelle, uur, Goedemiddag, binnen. Tom. Ja. Het, het volgende uur natuurlijk ook Radio 1 Maar De finale op Wimbledon blijven we volgen. tafeltennis Nederland-China natuurlijk. En we praten met de hoofdsponsor van de Zeilers... over de ontwikkelingen van hier ver vandaan, Wemus. Daar worden al die prachtige zeilwedstrijden gehouden. Eerst krijgt u het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen. 4 uur.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 ook als ze onder Nederlandse vlag varen, zijn toch vaak buitenlanders. Maar goed, we moeten het afwachten, ja. want op dit moment wil Sea Drugs daar niets over zeggen. Een van de schepen was een voorraadschip voor de gas- en olieindustrie en olieplatforms. De Nigeriaanse marine is een zoektocht naar de aanvallers begonnen. Er zijn vaker incidenten met Nederlandse schepen bij Nigeria. Zo werden in februari de kapitein en twee bemanningsleden van een Nederlands vrachtschip ontvoerd. Dat schip was van een Groningse reder. In Afghanistan heeft het parlement moties van wantrouwen aangenomen tegen twee ministers. De parlementsleden hebben zware kritiek op de minister van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken. Die liggen onder vuur omdat het hen niet is gelukt om aanvallen vanuit Pakistan te stoppen. Ook worden ze verantwoordelijk gehouden voor een reeks aanslagen op belangrijke functionarissen. De moties van wantrouwen worden gezien als een zware klap voor de regering van president Karzai. Het is niet duidelijk of de ministers ook echt vertrekken. President Karzai kan er nog een, een maand aan houden en neemt morgen een beslissing over het lot van de twee. In Apeldoorn is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij ligt in het ziekenhuis. Het slachtoffer werd een paar keer beschoten in het trappenhuis van een flat. Volgens de politie gaat het niet om een afrekening. We hebben het vermoeden dat er een zakelijk conflict tussen beide partijen is geweest. En ons onderzoek richt zich nu op de aanhouding van de verdachte en het horen van getuigen. Het is niet duidelijk of bewoners van de flat de schietpartij hebben gezien. Het slachtoffer woonde zelf niet in het gebouw. Op de Olympische Spelen hebben de beachvolleyballers Richard Schuil... en Reinder Nummer door de kwartfinales bereikt. Ze versloegen in twee sets een Zwitsers-duo. Jorandi Martina heeft zich op de Olympische Spelen... op de 100 meter geplaatst voor de halve finales. De grote favorieten, waaronder ook Usain Bolt, kwamen allemaal verder. Halve finales en ook de finale zijn morgen.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 ABB ah, Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Maar toch zijn er twee snelwegen dicht. De A73 Maas naar Nijmegen. Daar zijn problemen in de Roertunnel. Er zat vier kilometer file vanaf Knoopert het Vonderen. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via de A2 en de A67. De N11 leiden naar Bodegraven Is ook dicht na een ongeluk tussen Alfa aan de Rijn en Bodegraven. Dat gaat nog zeker anderhalf uur duur, heeft Rijkswaterstaat laten weten. Omrijden is vrij eenvoudig via Den Haag over de A4 en dan de A12. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, bijna 4 minuten over 4. Edwin Cornelissen, laat u verder genieten van het trampolinespringen. Maar eerst gaan we eens even naar Wimmelden. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Sarah Carasso. Want Mark Brasser, uh, jij zei die 6-0 in de eerste set. Dat zegt nog niet zoveel, dus we zijn benieuwd naar de tweede. Nou, in de tweede set is het uh, 3-0. Het was 3-0, het wordt nu 3-1 in het voordeel van uh, Serena Williams. Maria Sharapova staat dus eindelijk op het scorebord. Ja, luister eens luister dus naar, uh, naar dat applaus. Ja, Een double bagel uh, dreigde twee keer 6-0. De grootste vernedering die je als uh, tennister uh, uh, kan krijgen. Maar ja, gelukkig blijft de Maria Sharapova dat bespaard. Ja, en dan kan je de best betaalde sportvrouw ter wereld zijn. Hè? Want dat is Maria Sharapova. Jaarinkomen afgelopen jaar. 27 miljoen dollar. 27 miljoen dollar haalden ze het af afgelopen jaar binnen. Natuurlijk niet alleen met toernooien, maar ook met grote sponsordeals. Ja, dat soort cijfers zeggen allemaal niks in deze, in deze finale. 6-0 en 3-1 staat ze achter. Het is, uh, het is nogmaals gezegd geen goede finale. De, de punten zijn kort. Serena Williams is in de lead, is in controle. Ze veert gewoon beter dan Sharapova. Is in de rallies beter. Uh, durft de ballen aan te pakken. Slaat zuivere winners. Ja, en dus is het uh, terecht dat zij uh, voor staat met 6-0 en uh, 3-1. Uh, een andere uitslag nog uit het vrouwentoernooi. Want er is inmiddels ook al om brons gespeeld. Speelt. Dat is, gaat naar een wit Russin, Victoria Azarenka. Die heeft gewonnen van de Russin Maria Kirilenko. Daar dus geen medaille voor Kirilenko de Russin. Ja, en het ziet er naar uit dat er op het court. ja wel een medaille gaat komen voor Maria Sharapova. Maar niet de medaille die ze zou willen. Ze wil natuurlijk goud, maar ik ben bang dat het zilver voor haar gaat worden. Dat het goud. De derde gouden medaille wordt het dan voor Serena Williams... die er al twee heeft in het dubbelspel met Sus Venus. Ja, en hier ook nog in het dubbelspel actief is in de halve finale staat... Later vandaag moet spelen tegen Maria Kirilenko en Nadia Petrova. Opnieuw tegen twee Russische speelsters dus. Ze gaat voor de dubbel Serena Williams. Ze leidt comfortabel in, het, in de finale van het enkelspel. 6-0 en 3-1. En later vandaag staat ze dus ook dan nog in de halve finale van het dubbel. Het dreigt een heel mooi olympisch toernooi te worden voor Serena Williams. Dan gaan we naar het turnen. Trampoline springen. Edwin Cornelissen, waar zijn ze nu op het moment? Ze zijn bezig met de, de vrije oefening. Dan mag je het zo moeilijk maken als je zelf maar wilt. En dat is dan ook wat uh, de diverse springsters doen. Je ziet echt spektakel. De salto's en de schroeven die vliegen je werkelijk om de oren. En ze hebben zo'n heel groot scorebord boven die trampolines hangen. Dat is normaal gesproken het scorebord dat ook bij de turnen wordt gebruikt. En ik denk steeds als je ze zo die meters ziet vliegen. van ja, ze zullen hem toch niet aanraken. Hè? Maar dat gebeurt dan weer niet. Uh, de conclusie kunnen we wel trekken dat het hem niet gaat worden voor Rea Lenders in deze Olympische wedstrijd. Want zij staat op dit moment al negende. Waar ze bij de top 8 had moeten eindigen om in de finale te staan. En er komen nog wat springsters. Dus het is echt niet haar wedstrijd. Dat is het is toch wel een domper, want ze heeft een professionele voorbereiding gehad. Ze heeft uh, alles gedaan om ook rustig te blijven. Want dat was wel de les ook geweest van Athene. Rust moest ze hebben op de trampoline, dan ging het beter. En daarvoor uh, luisterde ze bijvoorbeeld naar speciale muziek. En dat deed ze via een computerprogramma. En daar kon ze zichzelf helemaal mee trainen om rustig te worden. Maar je vraagt je af of ze dan toch vandaag uh, te maken heeft gehad met zenuwen. Of wellicht dat het toch de blessure was de voetblessure die ze in de aanloop naar de Spelen opliep. En waardoor ze een aantal weken niet heeft kunnen, uh, kunnen trainen. Het is natuurlijk een beetje de vraag wat er, uh, er gespeeld is speelt bij haar, of dat ze simpelweg niet goed genoeg is in dit mondiale veld. Ja, en zo zal de Olympische carrière van Rea Lenders, mag je toch zeggen, normaal gesproken eindigen in mineur, want het lijkt me toch stug dat ze er nog eventjes vier jaar aan, aan vast gaat plakken als 31-jarige. In 2004 had je natuurlijk dat drama met de te tellen, maar eindigde ze in ieder geval nog in de finale, top 8 dus, en hier gaat het dat in ieder geval niet worden. Nou ja, goed, je kan ook zeggen als zesjarig Rea'tje werd ze ontdekt in een winkelcentrum bij een demonstratie, en nu staat ze toch maar maar mooi op een Olympische trampoline in Londen. Dat heeft ze dan weer wel bereikt. Wij blijven optimistisch. Edwin Cornelissen. We gaan uh, naar het tafeltennis. En uh, ja, we zeiden het al, niet echt een gelukkige loting, Theo in De eerste single is inmiddels verloren. Ja, ze verloren door Li Jiao met 9-11, 7-11 en 12-13. De laatste game ging behoorlijk tegelijk op. De Chinezen speelden twee gamepoint en twee matchpoints tegelijkertijd. Maar uiteindelijk was zij toch de meest gelukkige, Guo Yue, die al in het team van 2008 zat. En dat betekende de eerste Nederlaag van het Nederlandse team. Omdat er in tegenstelling tot in het individuele toernooi slechts best of 5 wordt gespeeld... en geen best of zes, en staat het eerste punt voor China op het bord... En is het nu de beurt aan Li Jie, de 28-jarige, met een loodzware plus. Zij gaat spelen tegen Ding Ning. En dat is degene die zilver haalde de afgelopen dagen op het individuele toernooi namens China. En we moeten kijken hoe ver Li Jie gaat komen. Of zij de schade kan beperken, dan wel dat ze gaat stunten. Ik denk het niet. Het is trouwens de eerste keer dat Nederland de kwartfinale teams bereikt. Dat is op zich al een mooie prestatie. Want in 2008 werd hetzelfde team nog negende. 1-0 achter voor Nederland tegen China. Dan gaan wij naar uh, nieuws uit Duitsland. Want de drie kinderen uit het Duitse Dortmund... die gisteren in een afgebrande woning zijn gevonden... die zijn niet door rook of vuur om het leven gekomen... maar door geweld, zo blijkt. We hebben contact met correspondent Tim de Wit. Tim, kan je vertellen wat daar uh, in dat huis gebeurd is? Tenminste, wat er nu bekend over is? Nou inderdaad, wat je net zegt, zijn gisterochtend dus de drie lichamen van de kinderen gevonden in de woning eh, nadat de brand was uitgebroken. Dat was al tragisch genoeg, maar na autopsie blijkt nu dat twee van de drie kinderen al voor de brand om het leven waren gebracht. En de derde overleed uiteindelijk in het ziekenhuis en ook op zijn lichaam werden steekwonden aangetroffen. Nou, de kinderen waren 4, 10 en 12 jaar oud en ja, het huis is dus waarschijnlijk vervolgens in brand gestoken in de hoop de moorden te verhullen. Ja, dat is niet gelukt. Is daar in verband daarmee iemand aangehouden inmiddels? Ja, de politie heeft de stiefmoeder van de kinderen daarvoor nu aangehouden. Dat is een 30-jarige vrouw met een Bulgaarse achtergrond. Ze had sinds een paar jaar een relatie met de vader van de kinderen. Die waren overigens allemaal van Turkse, kom af. Uh, en de vader van de kinderen is geen verdachte in de zaak... want hij was niet in de buurt van het huis toen de brand uitbrak, zei de politie. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk op zoek naar verhalen van wat is er in dat uh, gezin gebeurd, waren er problemen, wat is het beeld wat je tot nu toe hebt gekregen daarvan? Nou, de politie heeft daar officieel nog niks over gezegd. Zij uh, zei het zo snel mogelijk met meer details te zullen komen. Nou ja, wat krijg je dan inderdaad? Speculatie, vooral in de lokale media in de buurt uh, van Noord-Rijn-Westfalen, de provincie waar Dortmund uh, ligt. Zo zouden verschillende buurtbewoners uh, al eerder bij jeugdzorg hebben aangedrongen op actie, omdat de kinderen verwaarloosd zouden worden. En daarnaast zou de vader van plan zijn binnenkort met de drie kinderen terug naar Turkije te verhuizen. Dus ja, wellicht staat in uh, verschillende lokale kranten uh, dat daardoor spanningen in het gezin zijn ontstaan. Maar nogmaals, dat zijn dus speculaties van buurtbewoners. Ja, en, en de moeder, hun moeder, hun biologische moeder... Ja, dat is ook nog een kruikzinnig verhaal. Die is drie jaar geleden namelijk uh, omgekomen nadat ze van een balkon was uh, gevallen. Die had zich buiten gesloten en wilde via het balkon naar beneden klimmen, maar gleed daarbij uh, uit. Nou, vervolgens is het gezin zonder biologische moeder dus naar Dortmund verhuisd. En uh, ja, daar brandde in februari van dit jaar al een keer hun woning helemaal af. Omdat een van de kinderen met vuur had zitten spelen. Ja, toen raakte er niemand gewond. En nou ja, uh, vervolgens kwam uh, gisteren daar dus dit verschrikkelijke drama nog eens bij. Tim de Wit, jij volgt deze zaak voor ons. Dank voor jouw verslag vanuit Duitsland. to do your heart Van Coldplay, Trouble, heet de Nederlandse zeilsport snakt naar goud, want de laatste gouden plak was van Stefan van den Berg in 1984. De afgelopen jaren heeft het bedrijf Delta Lloyd zich ontfermd over het zeilen. Ze waren betrokken bij een plan om meer medailles te gaan halen. Wie wil dat niet natuurlijk? Uh, merk- en sponsormanager Koen van Niftrik is hier te gast. Welkom. Hallo. Even overgekomen naar Londen he, vanaf de zeillocatie. Dat is nog wel even uh, een eindje onderweg. Ja, dat klopt. Een dagdeel, maar we doen het graag. Ja, en, en hoe is wat u betreft die eerste week verlopen daarin? In, is het Wimet of Weymouth? Ik hoor het eigenlijk de hele tijd door elkaar gebruikt. Ja, je hoort verschillende uitspraken, maar Weymouth, dat is Weimuth. volgens mij de goede uitspraak. Okay. En hoe is het wat u betreft daar verlopen? Uh, nou, heel goed. Uh, zeker vandaag is een hele mooie dag. Want, um, ja, heeft u de laatste uitslagen alvast even voor ons? Nou, er zijn races bezig, ja. maar uh, de laatste stand van zaken is dat Marit het ongelooflijk goed doet. Dat is Marit Bouwmeester. Marit Bouwmeester in Lezer Radiaal. En die ligt eerste in race 10, toen ik dat nog hoorde. En uh, als ze dat handhaaft, dan ligt ze op de tweede plek met één punt achter de eerste. Dus dan kan ze nog richting Goud... Uh, voor de laatste race bij de medal race. Want je hebt tien races, En ja. dan? Ja, je hebt tien races, hè? even voor de, onze luisteraars ook. Uh, en dan wordt het, het slechtste resultaat mag je aftrekken. Je ja. zag al een soort geschone stand. En dan komen de zogenaamde medal races. Zijn dat er twee? Nee, dat is één medal race per klasse. Dus iedereen vaart in zijn klasse tien races. En daar mag je dus eentje van aftrekken. En op basis van alle punten van die races... bekijkt men wie de tien beste zijn. Die tien beste varen een ja. medal race. Daar tellen de punten dubbel. En dan hakt het er dus meer in als je daar goed scoort en ook als je slecht scoort. Ja, dus even om het misverstand weg te halen. Want er zijn nog wel eens mensen die denken... het maakt niet meer uit na die 10, die medal race is bepalend. Maar u legt het heel helder uit. Hè? Je neemt je punten mee uit die, uit die negen races van de team, zeg maar. En dan die dubbele punten van de medal race. Ja, en het leuke is dat Dorian... Die dat scoort is Dorian van Ik Zeg het even ja. erbij voor de volledigheid. Bij de RSX, dat is surfen. Die gaat zo goed dat als die echt zo doorgaat... dan zou het zelfs nog in theorie kunnen dat de medal race... Een formaliteit wordt. Als hij maar... vandaag uh, twee keer wint. Want hij moet één of twee keer vandaag. Hij moet vandaag twee keer en dan is er nog een uh, dag. Maar hij ligt echt ver voor op de concurrentie. Maar laten we er niet op vooruit lopen. Hij gaat ontzettend goed. Eerst even over uh, de zeilsport. Het is een sport waarin we al jaren altijd het gevoel hadden en hebben... dat we relatief goed zijn en bij spelen het er uh, relatief moeilijk uitkwam. Mag ik dat zo zeggen? Ja, behalve dan uh, de vorige Olympiade. Toen ging het al een heel stuk beter dan uh, in Athene acht jaar terug. En de vorige Olympiade uh, in Beijing, en uh, het zeilen was in Qingdao. daar ging het toch vrij goed, met twee zilveren medailles... voor de Engelingklasse en voor de 74 dames, waar Lopke nu ook weer van vaart. En um, nou, dat was natuurlijk uitstekend. En uh, alleen de, de kernploeg is zo getalenteerd... de Olympische equipe heeft zoveel talent over de volle breedte... dat we nu denken dat er meer moet kunnen waaronder goud. Wat zijn aspecten, als je het vanuit een perspectief van een plan bekijkt... Uh, waar je dan ook als bedrijf van zegt... natuurlijk zit daar een financiële kant op, maar hoe kan je dan meer doen? Want u heeft zeg maar, net als de Rabobank met het wielrennen... Een, een groter veelomvattend plan opgevat dan alleen een bootje sponsor. Hè? Ja, absoluut. Je hebt natuurlijk rechten bij een sponsorcontract... maar het gaat eigenlijk voornamelijk om de activatie. Wat doe je met die rechten? Want als je ergens een logo opplakt, dan gebeurt er niet zoveel. Dus het is erg belangrijk dat je daar mensen bij betrekt dat je bijvoorbeeld daar personeel betrokken bij maakt... dat je daar relaties bij uitnodigt. Dat is een hele goede gelegenheid. Je kunt ook andere doelstellingen als merkbeleving toepassen. We willen zichtbaar zijn. Dus er zijn heel veel toepassingen die je daarvoor hebt. Zal ik u ondertussen even blij maken? Want wij, wij kunnen hier wel het internet op. Van Rijsselbergen heeft nu ook de zevende race net gewonnen. Ja, fantastisch. Eerste plek. Ongelooflijk, over dominantie gesproken. Nou... Want wat, wat voor indruk maakt hij op u als, u als u daar bent? Ja, het is heel bijzonder. Hij maakt een hele ontspannen indruk. Hij blijft absoluut zichzelf. Hij laat zich niet uh, opnaaien door moeilijke vragen. Uh, hij, ja, hij is echt helemaal zichzelf. En hij ziet overal het positieve van in. En hij is hier gekomen om zijn ding te doen. En dat doet hij. Nou, noemen we Van Rijsselberg. en nou zijn we op dit moment bent de Olympische Spelen bezig. Heeft de vlag gedragen, is ineens een soort nationale bekendheid. Nou, goed, Lopke, Berkhout, dat zijn wel wat namen hè, uit het zeilen... U snapt wel waar ik naartoe wil. Dit ja. zijn de sporten die eens in de zoveel tijd naar voren komen. Hoe, hoe krijg je dat zeilers meer nou ja, zeg maar, de, de, de draagkracht in de samenleving hebben? Want uiteindelijk gaat dat ook meebepalen of meer mensen gaan steunen en zo. Hè? Ja, nou ja, jullie hebben daar natuurlijk ook een mooie rol in. Hè? Dus als jullie uh, de zeilers in de uitzending hebben... dan levert dat ook meer bekendheid op voor de zeilers. Maar wij hebben dat nadrukkelijk opgepakt. Dat is bijna uh, een persoonlijke missie geworden. In ieder geval vindt Deltje dat heel belangrijk om... Uh, de zeilers bekender te maken en hun de status te geven die ze verdienen. En uh, ik maak de vergelijking wel eens met voetbal... waar je als gemiddelde voetballer al heel snel erg bekend wordt. Maar je moet wel een onwaarschijnlijk goede zeiler zijn... en heel veel medailles hebben gescoord om een keer bekend te worden. En daar willen wij wat aan veranderen. En, en hoe doet u dat dan? Op wat voor manier heeft u dan bij NOC en NSF gezegd... die jongen moet je de vlag laten dragen? Hoe gaat dat dan? Nee, daar hebben wij geen invloed op. En uh, dat zal Maurits uh, Hendricks ook nooit toestaan. Maar hij heeft wel gezien bij het WK in Perth wat een bijzondere prestatie Dorian van Rijsselberg heeft neergezet. En gedacht dat is iemand die de nieuwe generatie inspireert en die willen we hebben om de equipe te leiden in het Olympisch Stadion. We gaan even naar een sport waarbij we niet echt meer aan bekendheid hoeven te doen. We gaan namelijk naar de tennisfinale. Mark Brasser, Wimbledon. De wedstrijd, wedstrijd gespeeld. Toch of wedstrijd, ja, zo mag je het eigenlijk niet noemen. Want van een, van een wedstrijd van strijd is de hele finale geen enkele sprake geweest. Het is Serena Williams die dansend nu op het centercourt staat. Ja, en ze heeft er ook alle reden toe. Ze heeft een, een goede wedstrijd gespeeld. Uh, het strijdplan was goed. Ze heeft Maria Sharapova vanaf het begin onder druk gezet. Ze heeft de Russin ja, zenuwachtig gemaakt, onzeker gemaakt, waardoor die service van de Russin niet liep. 6-0 en 6-1. En dat betekent... Dat betekent dus dat Serena Williams haar Golden Career Slam voltooit. Alle Grand Slam toernooien heeft ze gewonnen. sommige zelfs meerdere keren. En nu dus ook eindelijk die gouden medaille in het, in het enkelspel. De allerbeste tennisster van het moment. Misschien wel de enige diva. Nou ja, samen dan met Maria Sharapova. Die het vrouwentennis op dit moment heeft. Een constante factor in de afgelopen jaren. Toch ook wel samen met, met, met Sharapova. Is die Serena Williams geweest? Ja, en wat is het dan verdiend? En wat is het dan mooi dat zij hier Olympisch kamp... Oh, de shuffle. Een soort Ali-shuffle nu zelfs van Serena Williams. Een brede grimlach. Het applaus ook. En de lachende gezichten in de box natuurlijk bij Serena Williams. Daar zien we onder meer Sus Venus. Ja, later moeten ze nog gaan dubbelen. Ze kan hier de dubbel pakken, Serena Williams. Na het enkelspel kan ze ook wat goud pakken in het, in het dubbelspel. Het is een meer dan verdiende overwinning voor Serena Williams. Die al heel veel indruk maakt een paar weken geleden hier tijdens het toernooi van Wimbledon. Het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ja, en die ook heel veel indruk heeft gemaakt tijdens dit Olympisch tennis toernooi De in de lucht. Ja, ze kan niet stoppen met juichen, ze kan niet stoppen met dansen. Wat zal ze onwaarschijnlijk blij, onwaarschijnlijk gelukkig zijn. De kroon op een fantastische carrière voor deze fantastische sportvrouw. Olympisch goud voor Serena Williams. Prachtig daar dus vanaf Wimbleden. Amerika dender door, maar wij ook een beetje. Hè? Ja, Koen van Niftrik uh, van Delta Lloyd, uh, betrokken bij de zeilploeg. Ik ga u weer blij maken, want Marit Bouwmeester heeft de race gewonnen. Wow. En ligt nu gedeeld uh, op de tweede plaats met China. En met... Dat betekent dat het ongemeen spannend ja. wordt. Want er zitten de nummers 1 tot en met 4 echt op één of twee punten van elkaar. Dus ze moet gewoon eerste worden bij de medal race en dan nou, dat hoeft kan nog het niet dan eens. nog? Het gaat om het verschil tussen haar en de ja. nummer 1 en 2. Want die punten tellen dubbel in de medal race. En als dus de huidige nummer 1 slecht vaart bij de medal race... en er dus een groot verschil in punten is met iemand die hoger zit... Bijvoorbeeld vierder wordt en 8 punten krijgt? Precies. Ja, dan gaat het heel hard. Dus dan kan zomaar de nummer drie, maar ook de nummer twee winnen. Het wordt een interessante ontknoping dus. N terug waar we mee bezig waren. U zegt meer naamsbekendheid. er zijn een aantal dingen. Maar uiteindelijk, dat weten wij toch ook allemaal wel. Is het ook de wet van de grote getallen. En wij kijken best wel eens graag naar zeilen. En veel Nederlanders zeilen ook. Laten we dat niet vergeten. Wij zijn een zeiland. Maar toch, dan kom je met televisie. Met inzichtelijker maken. Zijn dat dingen waar u zich ook mee bezig houdt? Hoe je, hoe je dat mooier naar de mensen toe zou kunnen brengen? Ja, en tv komt... Op meerdere, uh, in meerdere opzichten voorbij. Want het is heel belangrijk om het dichter bij de mensen... dichter bij het publiek te brengen. Want er is en... heel vaak geen bal van te volgen, als ik eerlijk ben. Nou, Als het ver op zee is, wordt het lastig. Of je gaat er met een rip heen... maar dan ga je niet met uh, een paar honderdduizend tegelijk op, klopt. Dus uh, dan is het zaak dat de medal race ook bij de kust... bij de wal wordt gevaren, zodat dus meer mensen het kunnen zien. Maar een heel groot publiek, uh, daar heb je meer voor nodig. Daar hebben wij bijvoorbeeld een tv-serie voor geproduceerd. Uh, metal race, heel toepasselijk waarin we de zeilers hebben gevolgd in hun persoonlijke leven... en professionele bestaan. Uh, we hebben een tv-campagne gevoerd... waarin we hun als helden hebben opgevoerd. Want dat zijn ze in onze ogen. Uh, advertenties geplaatst om het Nederlands publiek te leren... Uh, kennismaken met de zeilers, met die toppers. Maar vijf. dat is alles eromheen, hè? Als zo'n wedstrijd is, uh, je ziet vaak dan een boot aankomen en dan... Uh... Kan je dan, vindt u, goed zien wie er gewonnen heeft... en wie er voor ligt halverwege? Nou, kan je de dat de niet reis... beter in beeld brengen? Ja, klopt. En er zijn nieuwe technieken voor, gelukkig. En die hebben we ook tijdens de Delta-Turkanta... bijvoorbeeld voor het eerst geïntroduceerd. En uh, wat je daar ziet is dat je dan met tweedimensionale en driedimensionale technieken... ervoor kunt zorgen dat livestreambeelden in combinatie met uh, GPS-technologie... ervoor zorgt dat je tegelijkertijd kunt zien waar die boot uh, heen koerst... en wie er als eerste bij de bovenboei komt, bijvoorbeeld. Dus op die manier kun je toch zien... Uh, wat voorheen niet kon met digitale technieken, wie er gaat winnen. En als u dan hier kijkt, want ik zie ook s ochtends wel eens een preview vast... op de BBC bijvoorbeeld van het zeilen, dan is het nog relatief stil... maar er komen hier veel mensen naar het zeilen toe, hè? Ja, in Weymouth is het een drukte van belang. Uh, er zijn ook veel kaarten verkocht, uh, wat in het verleden niet altijd zo was. Uh, het is ook erg goed georganiseerd door de Engelsen. Maar we hebben uh, ook voor de Hollandse equipe een zeesleper neergelegd, de Holland. Die heet ook echt zo. Holland ter Schelling om volledig te zijn. Dat is een soort mini-versie van het uh, Hollandhuis hier. Ja, ja, veel bescheidener, maar hij staat er wel, hij ligt er wel... en hij vaart zelfs uh, af en toe uit. Een heel mooi oude zeesleper, uh, nationaal historisch erfgoed. En um, daarop, dat is een ontmoetingsplek voor uh, de zeilers... voor de familie van de zeilers, kun voor de relaties. Kun je daar ook de wedstrijd goed vanaf volgen? Of... of, of? Nou, je kunt niet heel dichtbij komen. Dat zou wel mooi zijn, maar ze zijn hier heel streng. Dus uh, ja, af en toe dan, uh, moet je echt die verrekijker gebruiken. Uh, maar het gaat ook om de beleving dat de zeilers en hun familie... en relaties van ons en officials en journalisten daar welkom zijn... en daar bij elkaar genieten van de Nederlandse prestaties. Nou, Zeilen, ook een sport. Um, wat ook nog wel eens lastig is... is die protestregel, waarvan wij allemaal snappen dat die er is... maar die soms wel verwarrend is, is een uitslag... en dan is er een protest ergens geweest... en dan eigenlijk als iedereen al naar huis is ongeveer... komt er nog een wijziging in de uitslag, soms van cruciaal belang... Zou daar meer snelheid? Kan, moet daar wat meer mee? Je hebt nu ook wel eens dat je even zo'n extra rondje op de boei moet varen, zag ik. Hè? Ja, nou tijdens dit soort wedstrijden doen ze het meteen op het water. Ja, dus dat is, de jury grijpt meteen in en geeft iets aan. En als de jury niet iets aangeeft en je, het je eigen verantwoordelijkheid is... om bij de start bijvoorbeeld te kijken of je misschien te vroeg gestart bent... dan moet je zelf nadenken of je het risico wilt lopen ja. dat je goed of fout zat. En de meeste zeilers die nemen dan hun strafje en varen dan hun strafrondje en gaan vervolgens door. Maar is dat iets wat we gewoon algemeen moeten gaan doen? Dat het allemaal dat soort dingen ook veel duidelijker wordt? Voor de, ja. de zeg maar gewone kijker, ik zit naar zeilen te kijken... en dan wil ik ook eigenlijk weten dat wie het eerst op de streep komt, wint. Hè? Ja, het is geen grote publieksport. Dat is, dat is zo, dus het is moeilijker in beeld te brengen dan voetbal. En daarom heb je die speciale dingen ook nodig. Je moet het dichter bij het publiek brengen met digitale technieken. Um, dat hebben we wel nodig. En uh, ik denk dat het ook heel erg gaat helpen als de zijdes heel goed presteren. En het, daar lijkt het heel erg op. Dus we zouden zomaar op drie medailles kunnen uitkomen. En dat kunnen ook twee of vier ja, zijn. Ja, want eventjes, hè, je hebt dan Marit Bouwmeester. Die, die ligt op koers daarvoor Dorian van Rijsselbergen. Die derde medaille, wie wordt dat wat u betreft? Ik denk Pieter Jan Posma. Pieter Jan Posma die ligt nu op een bronzen plek. En um, Christensen, uh, dat is de Deen. En uh, Ben Ainsley, wie ja. kent hem niet, uh, dat is de nummer twee. En, um, maar Pieter Jan is getergd. Die is hier met een missie. En uh, die wil hier laten zien wat hij kan. En die heeft in, het, uh, in Perth bij het WK al de tweede plek uh, gevaren. Vice wereldkampioen. Op één punt na de wereldkampioen. Dus die wil laten zien dat hij ook de eerste plek kan halen. En, en Lopke Berghout, want die geniet natuurlijk enige bekendhoud, uh, bekendheid met Westerhof. De, dat gaat niet lukken, denkt u, qua ja, medaille. Hoor, want ik denk dus dat er nog veel meer kansen zijn. En zij zijn net begonnen, dus het is iets lastiger om daar te bepalen en, hoe ver ze zijn. Ja, want ja, zitten... die lagen op vier of waar? Ja, lagen ze? die liggen uh, gemiddeld op de vijfde plek, geloof ik. Moet ik heel even spieken. Um, Live zeilverslag. Kijk even in, in, het, in het boekje. Ja, ja, ja. Hier hebben we de uitslagen. Ik geloof dat ze nu op de vijfde plek overal liggen. Oké, okay. okay. maar het zit er nog in wat u betreft. Ja, het kan heel goed. Dat zijn enorme kanjers. Uh, ja, zij is vijfvoudig wereldkampioen. Ja. Lisa tweevoudig. En die zijn hier ook om te laten zien dat ze voor goud kunnen gaan. Wij praten zo uh, na de klok ja. van half vijf uh, verder met u. Ook wat het allemaal kan betekenen. Want u doet dat natuurlijk ook niet zomaar als bedrijf. Hè. Dus wij over denken dat van onderdeel niet. moeten wij het ook nog wel eens eventjes uh, met elkaar hebben. Gaan wij naar het nieuws of gaan we nog nee. even de stelling van vanavond? Oh, we hebben ook een stelling. In, uh, aan de lijn heet dat. U kunt niet meepraten. Maar uh, in uh, Nederland uh, kunt u wel stemmen via radio1.nl. En dat gaat over uh, de seksuele intimidatie op straat. Is in sommige wijken aan de orde van de dag. Vrouwen die worden nagefloten, uitgescholden. Ook in Nederland. In Nederland lijkt het probleem steeds groter. In België en Frankrijk worden, zoals u niet zal zijn ontgaan... maatregelen getroffen op dit gebied. Maar Nederland blijft nog achter. En als het aan de P van de A ligt, moet dat snel veranderen. En dan daar, daar ook de stelling. Seksuele intimidatie op straat moet strafbaar worden. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt stemmen via de website www.radio1.nl. Dat dat het half vijf is, half vier Londen tijd. Wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Lieslotte Thomas. Voor de kust van Nigeria zijn twee Nederlandse schepen bestormd door gewapende mannen, heeft de Rotterdamse rederij bevestigd. Twee Nigeriaanse veiligheidsmedewerkers zijn gedood, twee andere mensen raakten gewond. Vier bemanningsleden zijn ontvoerd, zij komen allemaal uit Azië. De Nigeriaanse marine is een zoektocht naar de aanvallers begonnen. In Afghanistan zijn moties van wantrouwen aangenomen tegen de minister van Defensie en die van Binnenlandse Zaken. Ze liggen onder vuur omdat het hen niet lukt om de aanvallen vanuit Pakistan te stoppen. Ook worden ze verantwoordelijk gehouden voor een reeks aanslagen op belangrijke functionarissen. Het is niet duidelijk of de twee Afghaanse ministers ook echt vertrekken. En in Apeldoorn is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie weet wie de dader is. Hij is nog op de vlucht. Het slachtoffer werd een paar keer beschoten in het trappenhuis van een flat. De mannen hebben waarschijnlijk een zakelijk conflict... maar volgens de politie van Apeldoorn gaat het niet om een afrekening. En dat is nieuws op dit moment. ABB Verkeersinformatie. Twee afgesloten snelwegen. De A73 maasbracht naar Nijmegen. Daar staat bij de of je kilometer file, Wat die al een tijdje dicht is na een ongeluk... Vanaf verknopend het, het vonden is het voorlopig verstandig om om te rijden... via Eindhoven over de A2 en de A67. Ook problemen op de N11 leiden naar Bodegraven. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Dat gaat nog wel een uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. En daarom is het verstandig om om te rijden via de A4 en de A12. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn weer terug, twee minuten over half vijf. De tweets hè, die worden tegenwoordig in het moderne medieboek helemaal bijgehouden. De hele dag wat er allemaal getweet wordt. Anne de Jong neemt ze straks met ons mee. We gaan eerst terug naar Horse Guards Parade. Dat is die prachtige locatie in het centrum van Londen. Het is echt de hit van de Spelen volgens mij wat dat betreft. De locatie waar het beachvolleybaltoernooi wordt gespeeld. Richard Schaal, Reiner nummer door. Die zijn, u hoort het vorige uur, doorgedrongen tot de kwartfinales. Zij wonnen in twee sets van hun Zwitserse tegenstanders. Steven Dalebout, praat met ze. Richard Schaal, Reiner nummer door. Vers van het veld af. Reiner nummer door. Jullie waren helemaal los in die tweede set. Ja, ja. Het is natuurlijk, je, je wacht lang op zo'n wedstrijd. Dus uh, een beetje beginspanning zal er al, altijd zijn. Het niveau uh, in die zin is gewoon wat, uh, wat wisselvallig. Dat zie je bij alle wedstrijden eigenlijk. Maar ik vond dat het best oké okay begonnen eigenlijk die eerste set. Zij speelde ook goed. En dan uh, echt lekker een breekje aan het eind van de set. Uh, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel als je zo'n zo eerste set constant achter achterzet en toch eruit sleept. En uh, ja, die jongens hadden een heel matig seizoen tot nu toe. En, uh, dus het was wel, uh, ja, dan is toch wel lekker. En wij hebben een goed seizoen. En uh, dan, uh, nou ja, dat hebben we nu vandaag in ieder geval duidelijk laten zien dat we de betere ploeg waren. Dus als je schaal in die, eerste, in die eerste set, waar je net een paar puntjes achterloopt, hè. En dan het einde die break pakt en die set pakt, is dat ja, die boost ook voor het zelfvertrouwen misschien wat je nodig hebt? Ja, zeker. Dat was een paar mooie laatste punten en dat geeft, uh, ja, dat geeft wel vertrouwen, ja. Dus, uh, want je weet dat je staat met 1-0 voor. Het is een stuk makkelijker spelen als dat je 1 achter staat. Dus aan het begin van de tweede bleven we gewoon heel rustig. Ook al uh, liepen we helemaal niet uit aan het begin. We merkten wel dat we op dat moment beter waren. Dus, uh... Want Rijn hoor, dat, dat, dat, dat gevoel uit die, die groesfase wat jullie hebben overgehaald. Wat, wat was dat voor gevoel? Ik bedoel, hoe gingen, hoe gingen jullie deze wedstrijd in? Was het ook een beetje bibberend, toch wel? Nee, helemaal niet. Want we hebben, we hebben denk ik de tweede wedstrijd, de beste wedstrijd van ons seizoen bijna gespeeld. Dus we wisten echt wel dat die vorm er zat. Alleen, ja, je moet het net op dat uh, Moment Supreme elke keer maar uh, tevoorschijn toveren. Als je zo weinig uh, traint en speelt, eigenlijk. Want uh, er is gewoon uh, geen trainingstijd. En uh, ja, je zit maar te wachten. Dus uh, ja. De tweede poolwedstrijd was van een fantastisch hoog niveau. En, uh, ja, de laatste wedstrijd was slecht. Ja, dan, uh, goed. Je, je, je moet daar niet, uh, niet te veel waarde aan hechten. Dan. Ook niet als je goed speelt, ook niet als je slecht speelt. Dus elke dag is weer uh, opnieuw een nieuwe wedstrijd. En deze wedstrijd, Richard, was een van de topniveau met een, met een paar schoonheidsfoutjes. Ja, het is een beetje zoals iedereen speelt. Ik denk dat uh, onze zijde was vandaag uh, behoorlijk sterk. En, uh, als, als je zijde zo loopt, dan, uh, dan kun je gewoon wachten op de punten. en Die komen dan vanzelf. Dat was de vorige wedstrijd iets anders. En nu zaten ze allebei bovenop. Met een paar mooie smetjes van voor jou, voor jou. Ook trouwens goed verdedigend werk. Uh, nu komt die de volgende ronde eraan. En dan spelen we tegen de Italianen die de titelverdedigers hebben uitgeschakeld. Uh, hoe kijk je daar naar uit? Wat, wat... Hoe ga je die wedstrijd in? Uh, ja, een hele zware, zware tegenstander wordt dat. Uh, ze hebben niet voor niets van de titelverdedigers. echt uh, dik gewonnen zelfs. Het is, het is een levensgevaarlijk team. Als, uh, als zij uh, het zelfvertrouwen en de vorm hebben... dan zijn ze heel moeilijk te kloppen. Maar... Het, is ook, het moet ook gezegd worden dat ze ook wel eens heel matig kunnen spelen. Met name de jongste van de twee, die is echt heel jong. En die, die kan ook wel het heel moeilijk hebben en dan, dan raakt je het helemaal kwijt. Dus ja, je hoopt zo'n jongen dan te breken in zo'n wedstrijd. Maar we zullen het, we zullen het gaan zien, wat, wat, wat, ja, wie de beste vorm van de dag heeft. Door naar de kwartfinales, Richard Schuil en Rinder nummer Nummerdoor. En we hebben allemaal hele mooie zeilberichten gehad. Maar uh, objectief als wij zijn, hebben we ook de andere uitslagen te melden. Natuurlijk in de 470, terwijl die aan de overkant nog druk gezocht wordt. Sven en Kalle Koster uh, zijn uh, daar in 21ste geworden. En in het matchrace hebben we van Zweden verloren. Dus dat zijn dan weer even twee boten uh, waar het even iets minder mee gaat. Ten opzichte van al die boten die zo goed gaan. Want uh, hier te gast dit uur is Koen van Niftrik, dat is de manager. Delta Lloyd van de Olympische Zeilploeg. En u zat uh, druk met, met een relatie van u, noem ik het, maar eventjes op de computer even te zoeken. Wat, uh, wat bent u aan het berekenen op dit moment? Nou, we keken nu naar de gevolgen van de hele goede uitslag van Marit's laatste race. En die is dus nu gestegen naar de tweede plek. Ja, gedeeld uh, met de Chinezen, dachten wij. Uh, te weten. Nou, bijna. De Chinezen heeft 44 punten overall. Marit 39. En Murphy, dat is de Ierse, die heeft er nu 53 in totaal. Maar dat ligt nog best uh, dicht bij elkaar. Ja, maar het bouwmeester heeft al tien races gehad. Hè. Die gaat nu nog voor die ene allesbeslissende race. race. En, ja. en kan zij nog goud halen? Als... Absoluut. Ja, ja absoluut. En dat gaan wil ze ook per se. Ja, nee. ja, ja, maar we... dat willen er meer natuurlijk. Nou, maar zilver is voor haar niet interessant, zijn Oké. Okay. Gewoon niet. Wij gaan dat helemaal volgen, want de spanning neemt toe in dat opzet. Even, we hebben een aantal dingen over het plan wat u heeft opgevat. De, de, de gedachtes daarachter. U bent ook gewoon een commercieel uh, bedrijf, dat mogen we ook zo noemen. Dus u heeft ook een gedachte als bedrijf. Waarom kiest een bedrijf uh, om te zeggen op een dag... ineens weten we het, het wordt zeilen. Ja, dat is al wel een tijdje terug... Uh, dat zijn, uh, ja, de, van meerdere kanten wordt dat bekeken. Welk domein is vrij? Uh, wat zijn de kosten? Uh, waar kunnen we het on beste onze doelstellingen mee bereiken? En dan, dan kijk je inderdaad naar, naar zichtbaarheid, beleving, relatiemarketing... maar ook die autoriteit uh, uitdragen. Um, en op het gebied van watersportverzekeringen zijn wij marktleider. En dat was een mooie match. Uh, het is ook een hele mooie Nederlandse oersport. Het is een eerlijke, schone, duurzame sport... Er ligt heel veel ambitie in. Er worden goede prestaties geleverd. En uh, wij voelen ons nauw verwant met het zeilen. En dat doen we al sinds twaalf jaar nu. En dan is de vraag natuurlijk altijd betaalt zich dat uit? Want dat moet natuurlijk wel een interessant iets zijn voor u. Absoluut. Je doet dit niet, uh, niet zomaar. Kan, kan je dat goed berekenen? Ja, dat kan. En uh, niet alles kan daarin worden gegoten. Maar een aantal dingen absoluut wel. En ja, het betaalt zich dubbel en dwars uit. Want werkt het dan zo dat als Dorian van Rijsselberg volgende week goud uh, haalt... dat mensen gaan overstappen naar uw verzekering? Nou, dat zou heel mooi zijn. Uh, <laughs> ja, ik denk ik niet niet dat het niet zo snel doen namelijk, maar goed. Uh, nou, nou ja, misschien wel, maar... Het werkt natuurlijk ook met uh, een goed gevoel en met positieve associaties. Uh, en met uh, media-aandacht. Ja. Uh, dus die uh, berekening die maken we op basis van... Dat kun je heel goed meten. Dus dat als mensen een keuze moeten maken... dat ze dan misschien gevoelsmatig bij uw bedrijf terechtkomen? Uh, ja, dat zou heel goed kunnen. En uh, ja, de marktleider, dat is altijd wel aantrekkelijk. Maar nog even naar hoe je die meting zou doen. Dus een PR-waarde kun, kun je meten. Je kunt ook kijken naar de tevredenheid van relaties die zijn uitgenodigd. Je kunt kijken naar uh, in welke mate het personeel betrokken is. En al die zaken die je meet, die leveren dan uiteindelijk een return on investment op. En die is vrij spectaculair. In 2011 hebben we die gemeten en dat was 450 procent. Dus Want betekent... als, u het heeft, ja, als u het heeft over het personeel... of die zich lekker voelen bij het bedrijf? Nee, of die zich betrokken voelen door de zeilsponsoring. En uh, van die drie uh, is dat lastig om te meten. Maar dus per saldo van de zaken die we hebben gemeten... is dat een return on investment van 450 Ja, en dan is dus elke betaalde euro die levert dan 4,5 op. Dat zijn geen pegels in de pocket... Maar uh, het is wel heel goed om te weten dat het zo goed rendeert en effect heeft. Als u zo'n langdurige relatie heeft met zo'n bond... dan stel ik me ook wel voor hoe dat gaat. U bemoeit zich natuurlijk inhoudelijk nergens mee. Dat snap <gacht> dat ik ook wel. Klopt. Maar ik bedoel, dat in de positieve zin van het je krijgt zodanige relatie, zit je ook met elkaar te puzzelen... hoe je op allerlei beleidsterreinen en dingen in gang kan zetten. Want daar kan ik me wel iets over voorstellen. Ja, dat klopt. Het is een echt partnership. En uh, het watersportverbond is daar ook steeds ambitieuzer in. En die heeft het credo hoger en harder gesteld voor de topsporters voor de kernploeg. En, um, um, we hebben gekeken hoe we het zeilen toegankelijker kunnen maken. Dat is iets wat uh, Deltwoord als bedrijf wil. Een toegankelijk bedrijf zijn en sympathiek. Uh, maar dat wilde de zeilsport natuurlijk ook. Dus daarin zagen we ook een mooie match. En, um, uh, dus op die manier werken we nou samen om dat uh, te bereiken. En, en kijkt u dan toch, inhoudelijk bemoeit u zich er niet mee... maar er mag per klasse maar één Nederlander hè, naar bespelen... Als er dan twee hele goeie zijn, praat u dan niet mee van... nou, die is marketingtechnisch voor ons iets interessanter? Doe die maar. Nee, dat is heel verleidelijk, maar dat doen we absoluut niet. Dat moeten we ook echt niet willen, want het is puur een technische beslissing... En uh, de technische directie daar binnen het watersportverbond... en ook niemand anders beslist wie er gaat. Maar u betaalt. Samen met, nou, maar daar ja, moet je echt buiten willen blijven. Trouwens, en NSF heeft ook keiharde regels. En die stelt limieten en daar moet je aan houden. En zelfs het watersportverbond kan hoog en laag springen. En wij al helemaal. Uh, je moet gewoon die limieten halen. En die zijn erg hoog. Want uh, de ambities zijn ook heel hoog van NOC NSF. En Maurits Hendricks heeft aangegeven... dat er één medaille meer moet worden gewonnen dan bij de vorige Spelen. Dus dat betekent dat er nu 17 zouden moeten komen. Dus de snelle rekenaar weet dan dat het de vorige keer 16 waren... waarvan twee zilveren medailles in het zeilen. Dus ook toen was het aandeel al vrij hoog. En het aandeel kan alleen maar hoger worden. Ik voorspel dat we eind volgende week heel positief over zeilen denken. Kijk eens, nou denk, dat zijn we volgens mij met z'n allen al. doen. Toch nog even over die toegankelijkheid. Want het is natuurlijk toch een relatief dure sport... Uh, als, je, als je dat zomaar wil gaan doen, zeg maar. Hoe, hoe heeft u daar ook ideeën over... Over met zelfvereniging in Nederland... hoe je kinderen bijvoorbeeld daar wat toegankelijker zou kunnen toelaten, et cetera. Of is dat al wat u betreft heel toegankelijk? Ja, trouwens, ik zeg nu pas dat ik liever een je ben. Ja. Maar uh, wat we heel goed kunnen doen, is, um, en dat doen we al... wij sponsoren ook uh, Optimist Club Nederland. En uh, dat zijn uh, kleine kinderen in Optimistje die uh, heel fanatiek en heel vroeg uh, gaan zeilen. En op die manier werk je al aan talentontwikkeling. En uh, wij zeggen altijd zonder betersport en talentontwikkeling geen topsport. Dus op die manier uh, bouw je daar al, samen met het watersportverbond en de zeilverenigingen aan. En we willen de komende periode, we hebben namelijk de intentie om door te gaan... Uh, en als we daar goed uitkomen, dan uh, gaan we dat met de zeilverenigingen invullen. Wat, wat, hoeveel mensen, even voor ons begrip, zijn er lid van die Koninklijke Nederlandse watersportunie? Zeg maar? Uh, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar dat zijn er uh, best veel. Uh, volgens Wel, mij iets van meer dan 100.000. Ja, want, want, en er zijn natuurlijk nog veel meer mensen... die uh, zeg maar zeilen, een weekend zeilen, een boot hebben. veel mensen doen iets met water. En zijn er, want we zijn ook aan de andere kant, het zei je al... we zijn ook om water... moet er ook nog een soort grotere verbinding komen, zeg maar. Met al die watersporters. Ja, en uh, wij zijn ook een watersportverzekeraar. Dus dat, uh, dat, dat klopt. En uh, het watersportverbond... Behartigt ook de belangen van alle watersporters. Dus dat is bij hen intern ook wel eens lastig. omdat er natuurlijk best veel geld gaat naar de, de topsport. Uh, dus ook zij moeten belangenafwegingen maken. Wij hebben besloten om het zeilen te sponsoren. Uh, met name. En, uh, en daar doen we dus meer in dan alleen het Olympisch zeilen. en de absolute topsport. maar dus ook nadrukkelijk die breedte sport. om ook weer toegankelijker te zijn voor het uh, grotere publiek. Kijkt u. Um, um, uh... Als u hier bent en natuurlijk u wil succes... en nou, het lijkt nu ook heel succesvol... althans alle mogelijkheden zijn om het tot een zeer succesvol... is dat ook een soort gedachte als sponsor? Ja, als, het, als ze ons in de steek laten, ook al doet niemand dat opzettelijk... dan moeten we dat nog eens wat harder gaan heroverwegen dan nu, zeg maar. Werkt dit mee om te zeggen, nou, tot en met Rio zijn wij er wel weer bij? Nou, nee... Natuurlijk is het een lekker gevoel als er heel goed gescoord is. En dat leidt ook weer tot betere resultaten in zichtbaarheid. Dus uh, op die manier werkt het ook feitelijk uh, in, uh, in de scores wel mee. Maar die beslissing moet je, moet je nemen op basis van uh, de doelstellingen die je wilt bereiken. En uh, of je een goed gevoel hebt bij die sponsoring en denkt dat je effect sorteert. En die uh, intentie hebben we al uh, uitgesproken. En uh, wij uh, zeggen niet van, joh, als er twee medailles zijn gescoord... vinden we dat te weinig. En, dan trekken wij dan, onze handen dan, ja, ervan af. Zo werkt het niet. U neemt de trein weer terug, denk ik. Ja, zo, en u gaat uh, op, want u zei, u net nog zitten rekenen. U zei, ik zei drie, misschien nog wel een vierde medaille. Heeft u uit een goed kunnen toven? Of zitten we nog op die drie? Nee, ik, ik zit uh, inmiddels echt op vier... Want, uh, nog ja. even voor mensen die het later hebben extra. We staan even, even, dat we het even goed doornemen. Rijsselberg staat er fantastisch voor. Vijf keer eerste, Strak één eind. keer tweede, ja. één keer derde. Staat met vlag en wimpel aan kop. Is er nog niet, maar moet langzamerhand wel heel raar gaan lopen. Wil die niet met een gouden naar in huis komen? Hè? Ja, dat is altijd heel gevaarlijk ja. te doen. De dus zijn is ook altijd een beetje terughoudend over. Maar uh, hij ligt echt zo ver voor op de concurrentie. Daar is goud dik in zicht. Maar het bouwmeester in de Leeser Radiaal... Ja. die uh, zit op een zilveren positie en die wil alleen maar goud. Met de medal race te gaan ook in een sterke positie... zeker gezien haar vorm van de laatste races. Hè? Ook dan dus dan Pieter-Jan Pieter Postma. Ja, in de vindklasse. En die zit nu op een derde positie. En die wil ook uh, alleen maar omhoog kijken. En dan Westerhof en Berkhout. En uh, de 74 dames Lisa en Lopke. En uh, ja, die zijn hier ook alleen maar gekomen om goud te winnen. Dus vier plakken. En ja, wij zijn ontzettend trots op de helden van de delft Kern. Nu al, in ieder geval. Uh, we hadden de wind een beetje tegen de eerste dag hier. Maar uh, u heeft de wind meegenomen vanuit de Waymes. Dus ik hoop uh, dat dat uh, voor ons allen tot dat gaat leiden. En ik wil u zeer danken dat u hier wilde zijn vanmiddag. Heel graag gedaan. Koen van Niftrik, dank u wel. En een goede reis terug naar, naar Wemers. Ja. Veel plezier hier. Dank. dank. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars. Op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, we gaan even bellen, geloof ik, hè, met onze olympische ja. speciale verslaggever. Ja, die begint al te praten voordat wij wat aan de vragen. Erben Wennemars, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je zit altijd in het andere uur met die rustige presentatoren, hè, maar nu heb je ons uh, te pakken. Ja. Um, gisteren was je uh, bij Henk Grol, sprak je met Henk Grol. Wat, wat gaan we ja. vandaag eigenlijk horen? Nou, vandaag, uh, het judo is, is afgelopen, dus ik moet een andere sport gaan zoeken. Dus uh, ik ben vandaag naar, het, naar, naar, naar de atletiek gegaan. Want de Nederlanders zijn allemaal gearriveerd, Martin, Martina Grandi heeft het al, al, al gelopen. En ik wilde graag die, die, die sprintsfeer, die wilde ik graag, uh, graag uh, voelen en dat, die heb ik ook echt gevonden. Ja, wat, is die, wat namelijk... is die sprintsfeer? Ja, dat is echt geweldig. Dat is namelijk iets van uh, dat, dat ze superieur zijn. Dat is dat, dat dus een hele, hele ontspannen sfeer is dat, dat de jongens er allemaal om elkaar, om elkaar heen lopen en ze willen wel van elkaar winnen, maar ze willen alleen maar van elkaar winnen als ze allemaal op hun allerbest zijn. En dat is iets dus heel gaaf wat je daar voelt, want je voelt dan... Het mooie is dat dat Olympisch stadion, waar de openingsceremonie gehouden is, dat is prachtig. Maar daarnaast ligt ook nog een volledige atletiekbaan. En ik ben vanochtend op die atletiekbaan geweest. En dan lopen er al die sprinters lopen daar rond, die lopen daar te chillen. Die lopen daar aardig te zijn. En die lopen er allemaal gewoon... Eén is nog beter dan de ander. Ja, dat is een hele ontspannen sfeer, maar ook echt fantastisch om mee te mogen maken. En herken jij dat van, van de sprintveer bij het schaatsen, waar jij natuurlijk lang in hebt verkeerd? Ja, ja dat herken her, her, Er zit een, zeker een verschil tussen de lange afstand uh, schaatsers en de lange, en, en, en sprinters. Sprinters zijn toch iets meer uitgesproken. Die, die willen ook echt wel laten zien dat, dat ze goed zijn. En dat, dat, dat sfeerje, dat merk je helemaal bij, bij, bij, bij, bij dit... Uh, bij de, bij de atletiek, als je zo'n Justin Catlin daar, daar ziet rondlopen, die heel rustig is. Die ligt daar ergens rustig op de grond. Als er, als er Usain Bolt dan binnenkomt, dan, dan merk je dat, dat er echt iemand binnenkomt. En dat voel je ook. Je voelt, je voelt die, die sfeer, je voelt die passie, je voelt, het, uh, hè, je voelt de superior, superioriteit eigenlijk. Ze zijn gewoon echt gewoon beter. Ze zijn beter. En ze voelen zich ook gewoon echt beter. Ze weten ook, als ze daar komen, wij zijn het beste. Het draait allemaal om ons. En dat had jij ook altijd bij het schaatsen? Nou, als je echt goed bent, wel ja. Als je echt goed bent en dat is het mooie, mooie van sprinten, dat voel je. je, of je goed bent. Je voelt als je, naar, als je naar de stad gaat, dan denk je bij jezelf, ach ja, ik weet hoe ik, hoe ik mezelf voel, nou, dan gaat er vandaag maar eentje winnen. En dat ben ik. Mij... Als je dat, dat, dat, dat gevoel hebt, dan dat is het mooi. Maar ik zag er wel een aantal lopen, want er zijn er wel een aantal die hebben niet zo heel, heel veel zelfkennis, want dan kan, dan kan er natuurlijk maar eentje winnen. En vandaag waren er ook, ook al de Nederlanders, en de Nederlanders die waren dan Martina Grandi, die mag dan lopen, maar de, de, de, de sdv jongen die kwamen er ook al. En die waren de eerste dag, ja, dat dus zijn al de eerste, de eerste paar dagen. Die mogen echt nog een beetje hun ogen uitkijken. Uh, en, en dan zie je ze ook rondlopen. En dan zie je ze ook echt kijken: van god, het is eigenlijk, uh, wat zijn dat toch een grote jongens? En wat zijn ze toch eigenlijk goed? Het zijn eigenlijk gewoon kinderen in het, uh, die, die aan het kijken zijn bij, bij de grote, bij de grote, grote wedstrijd. Ik sprak daarover ook Troy. En Troy zei: ja. Dat wacht twee dagen. Troy eens even voor de niet-intieme Douglas, hè? de sprinttrainer. Ja, ja. ja, de sprintcoach, die sprak ik en zeg: ja, ze mogen hier 48 uur gewoon rondkijken en daarna moet de knop om. Dan moeten ze weer aan, weer aan, aan, aan hun eigen fysiek gaan, gaan, gaan werken. Ik vond het echt fantastisch om erbij te zijn. Volgens mij ga jij ook je allerbeste bijdrage leveren tot nu toe... want je zit ja. zo in de sfeer. Je zult nu wel boeten. Wij gaan je vanavond horen. Ja. Wel op tijd terug zijn hier, Erben, want er wordt ook gezwommen. Hè? Dat weet je, hele belangrijke finale. Ja. Ja. Marleen ja, Veldhuis, nou maar... Ranomi Kromovi-Joe. 50 meter. Maar ruim daarvoor horen wij jou al met al jouw indrukken van vandaag. Erbe Wennemars, dankjewel. Dankjewel. En we hebben het ook al eerder gezegd, zij komt uit de eerste Voice of Holland stal. En uh, dit nummer is Never Played the Balls. Nou, het, onze Voice of Holland stal, maar al heel lang op Theo Plashare. Die volgt ook al heel lang uh, tafeltennis. En vandaag, ja, we zijn een beetje ongelukkig, Theo. We moeten tegen China. Ja, Theo? ja, ja. hoor jij ja. ons? Kun je weer. Kun jij, ja, wij, wij zeiden dat we tegen China moeten. Dat het een ongelukkige loting is. De eerste single hadden we verloren. En jij weet hoe het verder gegaan is. Ja, Li Jie heeft ook de tweede partij verloren. Maar respect voor Li Jie. Die de eerste twee games verloor met 8-11 en 9-11. En de derde game een gamepoint kreeg. En dat meteen verzilverde. En bond met 11-9. En dat is pas de tweede game. Die China hoefde af te geven in het landentoernooi. Dus dat is een prestatie van formaat. En daarna... De vierde game toen maakten de Chinezen korter met, met onze landgenoten. Met een fantastische rally bij de stand 3-5 werd het uiteindelijk 7-11. En staat China voor met 2-0. Het is jammer dat Ji li een pure verdedigster is. Dat ze haar stijl niet meer kan veranderen. Want je ziet haar ook af en toe aanvallen. En dat kan ze best. En dat zou ze veel meer moeten doen. En uh, dan zou ze veel meer, veel meer punten kunnen halen dan vandaag. Ze doen aardig mede-Nederlandse... Uh, uh, pingpong-dames, tafeltennis-dames. Maar ze komen duidelijk tekort tegen een superieur China. We hebben nog één partij begaan. En dat is de partij tussen Timina, Elena, Elena, Timina. En zij gaat spelen. Het is de laatste officiële partij van haar... in het internationale tafeltennis tegen de Olympisch kampioen. Nou, we gaan zien wat dat gaat worden. Radio 1. Sportzomer 3. En vandaag is het Anne de Jong die zich op uh, Twitter heeft gestort. Anne. Ja, daar ging het vooral over het spektakel van de Olympische Spelen. De 100 meter sprint bij de mannen. Was deze middag veruit het meest besproken onderwerp op Twitter. De timeline stond dan ook vol met tweets over natuurlijk Usain Bolt. Maar hij was niet de enige hardloper die veel besproken was. De andere was Tyson Gay. 10,08 liep hij, een prima tijd. Ik haal bijvoorbeeld zoiets net niet. Maar Twitter Nederland was vooral bezig met zijn achternaam. Beetje kinderachtig natuurlijk. Laten we dan, dacht ik, ook maar gelijk de andere grappige namen doen... van deze Olympische Spelen. Dan zijn we van al die gekke meligheid af. Zo hebben we de Canadese kogelstoter met de toepasselijke naam Dylan Armstrong. <lacht> de Belgische hockeyer Kevin de Denayer. En dan is er ook nog de Slovaakse gewichtheffer Andrei Kutlik. Goed... Genoeg gelachen, tijd voor serieuze Twitterzaken. Want vanavond moet natuurlijk onze avond worden bij het zwemmen. En dus is er maar één Twitter-account die we constant in de gaten moeten houden. En dat is natuurlijk ranomi chromo. Vanmorgen twitterde ze een receptje chicken coco masala. En deze middag doet ze het rustig aan. Chromo wie Jojo schrijft: Al fietsend ingehaald worden door een hardloper. Dat accepteer ik alleen bij de Olympische Spelen. En sinds Alain Fuerte hebben we niet meer gekeken... naar het trampolinespringen. Maar vandaag kon het weer eventjes met Ed Gea Lenders. Echt succesvol was het niet, want ze wist de uh, kwalificatie niet te overleven. Aan de support lag het in ieder geval niet... want turnster Celine van Gerner als Bas Verwijlen zaten in de O2 Arena. En vooral die laatste die is erg enthousiast... want via Ed Bas Verwijlen kon er een welgemeende woehoe vanaf. <tied> Voor de rest veel blijheid op Twitter over hockey, de beachvolleyballers en de Nederlandse springruiters. Want het gaat goed met Nederland. Ed Frank Nieuwenhuis zegt allemaal foutloos. Jur Vrieling, Mark Houtsager, Gerco Schreuder en Michael van der Vleuten super zin in goud. En de paardenkrant wil daarom graag dat deze omloop gebruikt wordt als landenwedstrijd. Over het hockey zegt uh, oud-international Fatima Morela, Moreira de Melo... Nederland-Korea blijft 3-2, Nederland nu al door naar de halffinale... nog één poolwedstrijd te gaan, hashtag free roll. En het nepaccount van de koningin stelt daarom voor... dat de Nederlandse voetballers ook maar in rokjes moeten gaan spelen... als dat de prestaties verbetert. U hoort het net op radio 1 natuurlijk. Richard Schel en Rein de Nummerdoor zijn door naar de kwartfinale in het beachvolleybal. En ook de wereld van Twitter heeft het door. Jan-Jaap Smits is niet verbaasd. Hij zegt over de tegenstanders van Schel en Nummerdoor: Zwitsers en beachvolleybal, Hier klopt ook echt niet iets. En Rick Jan Molanus vindt vooral die Schel fucking goed. Erika Dries, Dries, vraagt zich af... waarom vrouwen de minuscule bikinis moeten dragen... en mannen wel normale broeken aan mogen. En tot zover de tweets voor vandaag. Morgen, morgen hopelijk een lange lijst. Met felicitaties voor of Marleen Veldhuis... of natuurlijk het Ranomi Cromo. Anne de Jong was dat. Ja, dan gaan we naar het weer uh, in Hilversum Gerrit Hiemstra. Uh, wij hebben hier lekker weer met af en toe een buikje. Maar ik geloof dat dat in Nederland ook een beetje zo is, hè? Ja, dat is in Nederland ook zo. En... Uh, dat zal ook nog wel eventjes zo blijven. Ik denk wel trouwens dat de temperaturen bij ons wat hoger zijn dan daar bij jullie. Het is hier bij ons toch uh, plaatselijk uh, richting ah, 25 graden. Het is hier in de studio 109 graden. Hè. Oh. Dus, nou, dat ga je niet winnen, rijden. maar buiten ga je <laughs> zeker wel winnen, winnen denk ik. Okay. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, blijft dit weer zo een beetje? Ja, zowel bij ons als bij jullie. Uh, morgen is het denk ik zo'n 18, 19 graden in Londen. Dat is aan de frisse kant. Er kan een bui voorkomen en dat is uh, ook bij ons zo. Alleen zijn bij ons de temperaturen weer hoger, zo'n 20 tot 25 graden. Uh, in de middag is er weer kans op een enkele bui... maar het is bij ons prachtig weer met flink wat zon. Um, ja, maar goed, die enkele bui, daar moeten we toch rekening mee houden. Verder is het prima zomerweer voor Nederlandse begrippen. Zeg, afgelopen uur stond in het teken van het zeilen. Als we even naar Weymouth kijken, uh, belangrijke races komen eraan. De medal races. Uh, goede wind? Nou, morgen is de wind, uh, denk ik, nogal uh, veranderlijk van karakter... Uh, ik denk grotendeels uit het zuiden, windkracht 3A4. Wat windvlagen, vooral als er wat buien overtrekken... dat maakt het er niet makkelijker op voor de zeilers. Maar goed, zij zijn wel wat, wat gewend natuurlijk. Uh, daarna gaat de wind weer wat aantrekken. Maandag uit het westen, windkracht 4A5. Gerrit Himstra was dat met het weer. Wij maken ons op voor het volgende uur van Radio 1 Sportszomer. We gaan ook het baanwielrennen met matige, althans kleine Nederlandse inbreng in de nummers. Maar goed, baanwielrennen, wel mooi. gaat beginnen na vijf. De Radio 1 Sportzomer. 9 weken lang. Kijken of Nederland nog iets meer power nodig heeft op die laatste meters. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Ja, en de campagne begint op 25 augustus pas. Nu is het echt sportzomer. Van 8 juni tot 12 augustus. Marianne Vos, Olympisch kampioen. De Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Uw oude parketvloer weer als nieuw.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 De mensen die van dieren houden, bejafar. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Bejafar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, bejafar. Dit is radio 1.